12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen zo meteen even met Jacques Wallagen, die is voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur in verband met de Nederlandse editie van de internationale Right to Know Day. Dit is een mediaforum met Cecile Koekoek en Jean Pierre Gelen en nu het NOS journaal Dorald Megens. Goedemiddag. Turkse premier Erdogan wil FORS hervormen. OM eist de lage straf in zaak Eindhovense mishandeling. En de omvang van staatsgaranties is fors gegroeid. Het is zonnig, 14 graden wordt het in het noorden. Iets warmer in het zuiden, 17 graden. De wind waait matig tot krachtig. De meeste wind staat op de Wadden. Morgen en woensdag dan blijft het. Dit weer zonnig. Donderdag en vrijdag dan volgt een omslag met meer bewolking, regen en minder wind. De Turkse premier Erdogan wil een serie vergaande hervormingen doorvoeren. maakte zijn plannen vanochtend bekend. Dat deed hij in een toespraak die al lang in de planning zat. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, wat heeft Erdogan gezegd? Nou, hij heeft in die speech toch wel een aantal heilige huisjes in Turkije omvergeschopt, Kun je zeggen, bijvoorbeeld uh, dat alle Turkse kinderen aan het begin van de schoolweek altijd moeten beginnen met uh, het zingen van het lied uh, waarin ze zeggen dat ze zo gelukkig zijn Turk te zijn. En dat is uh, al decennia lang een, oog, een doorn in het oog van bijvoorbeeld de Koerden die dat helemaal niet zo voelen. Uh, hij heeft in zijn uh, hervormingsspeech ook uh, een einde gemaakt aan het verbod op de letters Q, W en X. Omdat dat letters zijn die in het Turks nooit gebruikt worden, maar wel in het Koerdisch. Die waren altijd verboden. ...maar mogen nu dus wel worden gebruikt. Uh, en hij heeft gezegd dat er op privéscholen, let wel niet op staatsscholen... ...maar op privéscholen nu ook onderwijs mag worden gegeven in een taal die anders is dan het Turks. Lees het Koerdisch. Maar hij heeft ook heel veel niet gezegd uh, vandaag. Bijvoorbeeld de antiterreurwetgeving uh, waarmee duizenden Koerden op dit moment uh, vastzitten... ...die blijft uh, ongewijzigd. Hm. En ook nog steeds uh, gehandhaafd de torenhoge kiesdrempel van 10 procent. Die blijft voorlopig gehandhaafd. En dat, ja, die kiesdrempel die is zo hoog dat vooral uh, Koerdische partijen daar uh, last van hebben. Moeilijk in het parlement kunnen komen. En hij heeft wel aangegeven dat hij daarover wil praten. Maar hij is er nog niet uit wat hij daar precies aan wil gaan doen. Hmm. Toch, toch lijkt het, als ik jou zo hoor, dat dit een handreiking is richting de Koerden. Ja, je kunt zeggen dat uh, wat hij vandaag heeft laten zien een soort pragmatische uh, oplossing uh, heeft geboden. Uh, het is inderdaad een handreiking en dat pragmatisme is nodig omdat Turkije op het moment in een wel zeer onstabiele regio verkeert. Denk aan die oorlog in Syrië, denk aan de problemen die de Turken ook hebben in, in Irak, de onrust daar. Uh, de Turkse regering kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven dan ook nog het Koerdische vredesproces in eigen land... ...te laten vastlopen. Uh, in maart nog stelde de Koerdische PKK een staart de vuren in. Uh, is toen ook begonnen met de terugtrekking van de strijders... ...maar dat gebeurde allemaal onder de voorwaarden van... ...dan moeten de Turken ook iets terugdoen. Nou, dat hebben ze in de afgelopen maanden... Helemaal niet gedaan. Ze zijn zeer stil geweest. Daarom is eerder deze maand de PKK ook gestopt... met het terugtrekken van zijn strijders van Turks grondgebied. En iedereen was bang dat daarmee de oorlog toch weer herstart zou worden. Dat hing eigenlijk als een zwaard van Damocles boven deze regering. En je zou kunnen zeggen dat Erdogan vandaag net genoeg gedaan heeft... om dat vredesproces in elk geval aan de gang te houden. En waarom komt je er uitgerekend vandaag mee? Is dat voorsorteren op, op verkiezingen of zo? Zeker, uh, ja, de, de verkiezingen zitten eraan te komen. De eerste ronde van verkiezingen zijn lokale gemeenteraadsverkiezingen in aanstaande maart. Uh, dan hebben we in augustus uh, volgend jaar presidentsverkiezingen. Erdogan heeft ambities om president te worden. Daarvoor moet hij de grondwet aanpassen en daarvoor heeft hij ook de steun nodig van bijvoorbeeld Koerdische partijen in het parlement. Dus hij, hij moet wat doen, hij moet wat laten zien. En je weet, hij heeft een nogal uh, slecht seizoen achter zich liggen. Denk aan die enorme protesten in het Gezi Park, Taksim en al die andere steden van Turkije. Ja. En ook in het Zuidoosten broeit het op het moment. Dus hij moet iets doen. En vandaag heeft hij daar in elk geval een begin mee gemaakt. Ja, een begin meegemaakt. Uh, maar blijft het daarbij uh, mooie praatjes? Of zou hij er ook echt iets van, van in de praktijk kunnen gaan brengen? Hij moet. Ben ik bang, eh, wel meer laten zien. Bijvoorbeeld het aanpassen van die terreurwetgeving. De kiesdrempel, dat is echt heel erg belangrijk voor de Koerdische partij. Hij heeft in zijn speech eh, vanochtend gezegd dat dit nog maar een begin is. En dat hij nog meer hervormingen op stapel heeft staan. Maar dan weten we niet wanneer dat dan gaat gebeuren. Dus het blijven eh, in elk geval onderhandelingen die we in de gaten moeten houden. Bram Vermeulen, ik dank je wel. Het Openbaar Ministerie heeft een pijnlijke vergissing gemaakt... in de zaak van de gefilmde mishandeling begin dit jaar... van een man in Eindhoven. Aanklager zei in de zaal, in de rechtszaal... dat tegen de verdachte die met schoppen begon... een celstraf van vier maanden onvoorwaardelijk werd geëist. Maar dat had acht maanden onvoorwaardelijk moeten zijn. Daarna veroordeelde de rechtbank de verdachte... tot een celstraf van drie maanden onvoorwaardelijk. En het Openbaar Ministerie betreurt het voorval. Ja, het is heel vervelend, maar uh, ja, het is gebeurd. Maar eigenlijk is duidelijk, ook omdat die schriftelijke vordering is overlegd, dat het een evidente vergissing is. En dan vind ik een blunder een veel te groot woord. De OM vindt een blunder een te groot woord en spreekt liever van een fout. Mogelijk wordt die fout in hoger beroep rechtgezet.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 Uit die attributen maken ze op dat het om een man gaat. Vandaar dat ik sprak over hem. Het graf uit uh, ongeveer 2500 voor Christus lag waarschijnlijk vroeger in een grafheuvel. Dit is het NOS-journaal, het door Megers. Man van 27 uit Eindhoven is vanochtend opgepakt voor de beschieting van advocaat Marcel Senders... bij zijn huis in Waalre. Dat gebeurde eerder dit jaar, de politie. Via bureau Brabant en Opsporing verzocht hebben wij een tip binnengekregen. En we hebben ook een, een melding binnengekregen via meldmisdaad anoniem. Nou, die informatie nemen we natuurlijk mee in het onderzoek. En uiteindelijk hebben we dus vanochtend de aanhouding gedaan. Deze man is meegenomen naar het politiebureau en is ingesloten voor verder onderzoek. De advocaat zat in zijn auto toen iemand op een fiets op hem schoot. Waarom is nog altijd onduidelijk. Sanders werd niet geraakt, raakte wel licht gewond door glasscherven. Kort daarna werd er brand gesticht op zijn kantoor. Sanders is zelf verdachte in een onderzoek naar fraude. De Fiat deed vorig jaar een inval bij het advocatenkantoor. De Nederlandse staat staat voor ruim 200 miljard euro... 200 miljard euro garant bij leningen aan Europese landen in nood, zoals Griekenland. Staatsgaranties zijn sinds 2008 vertienvoudigd, zo meldt de Algemene Rekenkamer. Lid van die Algemene Rekenkamer is Kees Vendrick en die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Vendrik, eerst maar even zo'n staatsgarantie. Wat, wat is dat? Nou, dat betekent dat de staat Nederland meedoet aan internationale organisaties... zoals bijvoorbeeld het Europese Stabiliteitsmechanisme. En dat is weer de Europese club die landen in nood in bijvoorbeeld Zuid-Europa helpt. En wij geven garanties af aan deze Europese instelling. We hebben voor een deel ook geld gegeven aan deze instelling... wat weer doorgeleend kan worden aan landen in nood. Nou, en, en waar staan we dan garant voor? Banken die omvallen uh, of zo? Uh, inderdaad. Uh, het kan zijn dat landen die uh, noodgeld krijgen om uh, in slechte situaties uh, uh, gefinancierd te worden. Dat die landen uh, niet kunnen terugbetalen. Het kan ook zijn dat uh, tegenwoordig kunnen ook banken in nood gered worden uit dat fonds. Nou, misschien kost dat meer geld dan voorzien. En als dat Europese noodfonds uh, verliezen leidt, dan worden die afgewenteld op alle deelnemende lidstaten onder Nederland. Dus het kan ons in toekomstige situaties... wanneer het fout gaat geld kosten. Ja, het kan ons geld kosten. Een paar jaar geleden was het nog iets van 18 miljard, meen ik. En, en, en nu 200 miljard, waar we garant voor staan, hè? Ja. Dat, is, dat klinkt zorgelijk. Dat is inderdaad een fors bedrag. Uh, het is op zich ook wel weer verklaarbaar waarom dat is gebeurd. Uh, sinds het uitbreken van de kredietcrisis is Europa in zwaar economisch weer terechtgekomen... met uh, omvallende banken en landen die zwaar in de problemen zijn gekomen. Uh, dus er is destijds uh, om goede redenen besloten om met nieuw geld, met nieuwe garanties... proberen uh, de landen in de eurozone overeind te houden. Uh, maar ja, dat heeft wel een prijs. En die prijs is nu zichtbaar in de vorm van extra risico's die Nederland is aangegaan. Uh, overigens, Nederland niet alleen. Dat geldt voor alle Europese landen... die ja. deel uitmaken van de eurozone. Die hebben allemaal een deel genomen... in deze garanties en risico's. En, en nu, meneer Vendrik, nu met deze kennis... Wat, wat moeten we hiermee, nu we dit weten? Nou op het moment dat je ergens risico loopt is het altijd verstandig dat je het dus heel goed beheert. Dat je goed zicht hebt op de instellingen aan wie je een garantie hebt afgegeven. Ja. Um, het is dus belangrijk voor de Tweede Kamer, voor de minister van Financiën, ook voor de Eerste Kamer om dit nauwkeurig te volgen. En precies te weten hoe het staat met de risico's. Zijn ze actueel? Uh, worden ze goed beheerst? Uh, is er een risico dat die garanties inderdaad ingeroepen worden? Uh, het goede nieuws is overigens dat tot op de dag van vandaag Nederland nog geen verliezen heeft geleden op die garanties. Ja. Want hoe groot is het maar, risico dat wat, wat die hoe garanties. Hoe groot is dat risico dat, uh, dat er inderdaad betaald moet gaan worden? Kunt u daar iets uh, van zeggen? Ja, dat is natuurlijk de, de, de vraag die iedereen beantwoord zou willen zien. Ja. En dat is juist tegelijkertijd de moeilijkste vraag. Ook wij kunnen dat niet precies zeggen. Maar ja. we zeggen altijd bij garanties, uh, je geeft er in principe geen geld aan uit. Maar het is ook nooit per definitie gratis. En dat geldt hier ook. Ik hey, dank u wel voor de toelichting. Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer. Goedemiddag. Buitenlandse bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar voor twee keer zoveel geïnvesteerd als in de eerste helft van vorig jaar. De investeringen hadden een waarde van ruim 800 miljoen euro en ze leverden ruim 4300 banen op. Minister Kamp zegt dat en die zegt dat die stijging te danken is aan lobbywerk van de overheid. Speciaal agentschap probeert buitenlandse bedrijven naar Nederland te krijgen door onder meer voorlichting te geven over overheidssteun. Opnieuw heeft een winkelier in Frankrijk geschoten op een overvaller. Drie jongens wilden een sigarettenwinkel in Marseille overvallen... maar de eigenaar pakt een wapen en vuurde rubberkogels af. Een van de drie, een jongen van 17, raakte zwaar gewond. Twee anderen zijn gevlucht. Twee weken geleden schoot een winkelier in Nice op overvallers... die er op de motor vandoor gingen. Een van hen werd dodelijk geraakt. De juwelier werd vervolgens aangeklaagd voor doodslag. De zaak leidde twee weken geleden tot veel discussie in Frankrijk. Sommige mensen in Frankrijk vonden de juwelier een held. Paus Johannes Paulus II wordt volgend jaar op 27 april heilig verklaard. Dat heeft de huidige paus Franciscus bekendgemaakt. Johannes Paulus II, die in Polen werd geboren als Karel Jozef Wojtyla... was paus van 1978 tot aan zijn overlijden in 2005. De vorige paus, Benedictus, had hem in 2011 al zalig verklaard. Sport. Roberto Mancini wordt de nieuwe trainer van de Turkse Galatasaray. Mancini is de opvolger van de vorige week ontslagen Fatih Terim Galatasaray. De club waar Wesley Sneijder speelt, hoopt Mancini vandaag nog te kunnen presenteren. Onderhandelingen zijn zo goed als afgerond. Eerder coachte Mancini diverse Italiaanse clubs en het Engelse Manchester City. Italiaan maakt woensdag zijn debuut in eigen land... als Galatasaray in de Champions League de uitwedstrijd speelt tegen Juventus. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Turks premier Erdogan wil fors gaan hervormen... zo zei hij vanochtend in een langverwachte toespraak. Het openbaar ministerie eist een te lage straf... in de zaak van de Eindhovense mishandeling... die op video werd vastgelegd. En de omvang van de staatsgaranties door Nederland... die is fors gegroeid. Twaalf minuten over twaalf. Dit was het NOS-journaal, de uitgebreide versie. Zometeen de collega's van de NCV met lunch.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 Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op schiphol.nl Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een jongensdroom die werkelijkheid wordt. Morgen begint Daan Louter aan zijn nieuwe baan als ontwerper... bij het interactive team van de Britse krant The Guardian. In het mediaforum hoofdredacteur van de Varagids, Cecile Koekoek... en de tv recensent van de Volkshand, Jean-Pierre Geelen. Het gaat onder meer over het ontslag van voetbaltrainer gert Verbeek... Die is aan de dijk gezet bij AZ. Uh, Verbeek reageerde bij Studio Voetbal nogal gelaten en mild. Jan Mulder, daar ook aan tafel, miste het dominante. En het krachtige karakter dat Verbeek normaal gesproken heeft... dat is er vandaag niet, zei Mulder tegen Verbeek. Ik merk een soort zachtheid en acceptatie die, die vreemd is. Die niet strookt met jouw rambo-karakter. Ja, wat, wat, wat, wat... Nou, jij bent bedrogen door dat stelletje wat net langs je heen liep. Nou ja, zo, zo zie ik dat niet... En de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste kandidaat is Cor Willemsen en die komt uit Maarsen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. dakloos in Amsterdam en Utrecht. Die kunnen hun kiosk uitbreiden. Naast het straatnieuws verkopen ze vanaf 11 oktober namelijk ook een echte glossie. Het blad met de verrassende naam Straat verschijnt in eerste instantie met een oplage van 20.000 exemplaren in Utrecht en Amsterdam dus. In het blad staan onderwerpen die in een glossie horen, zegt hoofdredacteur Frank Dries. Dus mode, interviews met bekende Nederlanders, reportages en uitgebreide aandacht voor sociaal ondernemen. Wij willen met een glossie laten zien hoe mooi en uh, leuk straatkranten zijn. En door een glossie te maken willen we een nieuw publiek uh, proberen te bereiken. Uh, straatkranten worden veel door uh, vrouwen gekocht en uh, die lezen glossies. Dus wij dachten als we nou eens een glossie maken, wellicht dat dat uh, nieuwe interesse opwekt. Straatnieuws heeft geen geld voor marktonderzoek, dus is het nog even afwachten of er wel animo is voor deze nieuwe glossie. We maken altijd al een mooie krant en wij hebben collega's ontmoet uit Scandinavië en die maken al jaren glossies en met veel succes toen dachten we nou dat, dat moeten we ook eens proberen. Een enthousiaste vrijwilliger heeft ervoor gezorgd dat de straatnieuwsglossie voldoende advertenties heeft. De prijs wordt 5 euro voor klanten en de inkoopprijs die de daklozen zelf moeten voorschieten is 2,50 euro per exemplaar. Ik weet, jij weet, wij weten. Vandaag wordt voor de derde keer de Nederlandse editie van de internationale Right to Know Day gehouden. Thema van de bijeenkomst is het transparant bestuur en de worstelingen van burgers om openheid te krijgen. Een opmerkelijk feit is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken mede-organisator is en gastheer. Ik praat erover met Jacques Wallagen, die is voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Dag meneer Wallagen. Goedemiddag. Het ministerie als mede-organisator, is dat het begin van het eind? Ja, Begin. Uh, kijk, de, de, de, meneer Splasek heeft onlangs gezegd... Uh, openbaarheid moet een regel zijn. En uh, dat vond ik een, een, ja, wel een belangrijke eerste stap. En als ze meedoen aan deze dag, dat kan ook alleen maar helpen lijkt me. Maar waar lopen mensen die een WOP-procedure beginnen tegenaan over het algemeen? Nou ja, we hebben met die wet openbaar bestuur iets heel raars eh, gekregen. De, de basisregel van die wet is de overheid moet actief openbaar maken. Maar de wet wordt vooral gebruikt om informatie die burgers willen hebben... om te kijken of er uitzonderingen in die wet staan, om het niet te geven. Dus, dus eigenlijk is die wet in een cultuur terechtgekomen waar die helemaal niet moet zijn. En ik geloof dat er vrij breed het gevoel is dat we dat basisprincipe... de overheid moet de informatie waarover ze beschikt actief openbaar maken dat dat basisprincipe uh, stevig uh, opnieuw moet worden neergezet. Ja, Want uw raad heeft ook een, uh, een rapport gepubliceerd... dat heeft de titel Gij zult openbaren... Dat is eigenlijk een oproep dus aan de ambtenarij. Ja. Maar is dat niet iets te makkelijk? Want in de praktijk blijkt dat dus heel moeilijk te zijn. Nou, dat komt omdat heel veel informatie waarover ministeries en stadhuizen beschikken... worden beschouwd als informatie van de overheid. Maar dat is niet zo. Die overheid beheert die informatie. Maar hij is van de burger. En het punt is dat, dat als de politieke leiding en de ambtelijke leiding van zulke departementen... wacht met openbaar maken tot het moment dat het hen uitkomt... en dat is vaak het geval, dan zitten we toch wel echt fout. Dus de gedachte is: zorg er nu voor dat uh, degene die leiding geven aan die organisatie uh, zich gaan gedragen naar de wet. En dan heb je waarschijnlijk heel weinig uitzonderingen nodig. De belangrijkste uitzondering is staatsgeheim. En die andere uitzondering is persoonlijke gegevens over ambtenaren. Nou, daar kun je voor zorgen door de basisinformatie gewoon zo op te schrijven dat die ook meteen openbaar kan worden. Ja, dus Plastek moet wel uh, wat instructies het uh, ambtenaarapparaat insturen hoe, hoe te werk te gaan. Ja, kijk, waar ministers over het algemeen zich achter verschuilen is de gedachte... ik moet met mijn ambtenaren vrij kunnen praten. En die moet ook vrij naar mij toe kunnen schrijven. Dat is waar. Maar als ze dus openbaar, ge, openbare informatie... of open, informatie die openbaar hoort te zijn... gebruiken in die interne conversaties... dan houden ze ook informatie vast. Als een inspectie informatie naar een ministerie stuurt... of een zelfstandig bestuursorgaan... dan mag de minister niet maanden wachten... tot hij naar de Kamer gaat met dat verhaal. Maar hij moet direct beginnen met de basisinformatie openbaar te maken. En dat vraagt inderdaad andere instructies. Secretarissen generaal zouden hun eigen ambtenaren moeten leren... als het ware de basisinformatie altijd zo op te schrijven... dat die meteen openbaar kan worden gemaakt. Jacques is voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Dank u wel. Tot zelieft. RTV Rijnmond wil de omstreden film Fever gewoon uitzenden in november. Mogelijk met wat lichte aanpassingen, zeggen ze daar. De film over de Antilliaanse motoclub Blackjack... werd afgelopen vrijdag niet vertoond op het Nederlands Filmfestival... omdat een aantal leden niet in beeld wilden komen. Met schelden, vloeken, tieren en bedreigingen... voorkwamen zij de première van de film. Kees van der Wel van RTV Rijnmond noemt het pikant... dat de mannen van tevoren wel alle medewerking hebben verleend. Ja, toen kregen ze ruzie met uh, de voorzitter van de club. En uh, daar hebben ze niet meer mee geassocieerd worden. Dus die film mocht niet vertoond worden. pikant is dat niemand die film gezien heeft nog, verder. Niemand van de, de, degenen die erin zit. Dus als die jongens die film zouden zien, dan zouden ze het allemaal heel erg tevreden. Het is namelijk gewoon een goede, leuke film. Met een prachtige inkijk in, in de wereld van die, uh, van die club. RTV Rijnmond heeft nog geen aangifte van de bedreigingen gedaan. En de vraag is of dat ook gaat gebeuren. Ik wil eerst gespreken? En We kijken wat we gaan doen. We hebben nu eventjes de sponwolken tot, uh, tot de aardbodem laten terugvallen en dan gaan we het daar eens over hebben. Kees van der Wel was dat van RTV Rijmond op zijn eigen zender. Een jongensdroom die werkelijkheid wordt. Morgen begint hij aan zijn nieuwe baan als ontwerper bij het interactive team van The Guardian, de Britse krant. Vandaag zit hij tot over zijn oren tussen de verhuisdozen in Londen. Heeft toch nog even tijd om met ons te praten? Daan Louter, Goedemiddag. goedemiddag. Ja, dat is echt een succesverhaal, uh, verhaal, Daan, wat jij te vertellen hebt. Een paar maanden geleden regelde je je eigen stageplek... en nu heb je daar gewoon je eigen baan gecreëerd. Ja, perfect, hè? Wat, wat ga je precies doen? Uh, nou, zoals je zei, ik zit als een ontwerper in het Interactive Team. Uh, dus daar werk je eigenlijk samen met uh, programmeurs en journalisten. Uh, en dan ga je gewoon een beetje... Ja, eigenlijk bedenken van hoe je verhalen op een betere manier kan vertellen. Kun, uh, ik... kun, kun je dat eens in, in een voorbeeld even aangeven? Bijvoorbeeld, we hebben hier die algemene beschouwingen gehad vorige week. Hoe zou jij dat dan in de berichtgeving aanpakken? Nou, uh, bijvoorbeeld een voorbeeld zou kunnen zijn... als je die algemene beschouwing hebt. Uh, kijk, die begrotingen die heeft eigenlijk voor iedereen heeft dat een hele andere betekenis. Uh, maar toch zit iedereen altijd hetzelfde artikel te lezen. Uh, en een voorbeeld van hoe je zo'n verhaal zou aan kunnen pakken... is volgens mij dat gewoon iedereen... Uh, zelf een beetje in kan vullen wie die is, waar hij vandaan komt, wat voor werk die doet. Omdat de vraag precies vertelt uh, wat, voor, uh, wat, wat de invloed is van die begrotingen voor jou. Uh, en hoeveel wordt bezuinigd en uh, hoe erg je daar last van gaat krijgen. En, en dan ja. is het inzichtelijker voor de, voor de consument om het allemaal ook een beetje te begrijpen. Je hebt Als stagiair heb je pik en poop gemaakt, wat was dat precies? Ja, dus dat was eigenlijk uh, tijdens de verkiezing van, uh, van een paus... Uh, ja, dan moet je je voorstellen, er zijn 115 kardinalen waaruit je kan kiezen. En echt niemand weet uh, wie die zijn. Uh, dus we dachten van, nou, we willen eigenlijk wel dat onze lezers uh, daar iets meer over willen weten. Alleen je kan moeilijk een artikel schrijven met 115 uh, biografieën biografie en alle gegevens van die kardinalen. Uh, dus toen hebben we eigenlijk een soort spelletje gemaakt waar... Uh, waar lezers gewoon eigenlijk zelf kunnen uitkiezen van welke welke kardinalen ze uiteindelijk over willen houden. Dus ze kunnen bijvoorbeeld zeggen, laat me alle kardinalen zien die jonger zijn dan 70... en die niet verdacht worden van uh, misbruik. Uh, ja. En degene die overbleven, die kan je dan gewoon een beetje op doorklikken, kan je lezen wie ze zijn waar ze vandaan komen. En als jij nou vindt, uh, nou die mag het al worden, dan kun je via Facebook en Twitter laten weten van uh, op deze kardinaal zou ik wel stemmen. Ja. Uh, ik, en ik kan me zo voorstellen... Eigenlijk, eigenlijk op een hele speelse manier dat, uh, ja. dat, dat onderwerp uh, laten zien. De, dat klinkt leuk, maar ik kan me ook zo voorstellen dat er weer mensen dan zijn die zeggen... Ja, maar wacht eens even, het gaat toch ook wel om de inhoud en niet alleen maar om de vorm. Ja, precies. Nee, dat is ook zeker zo. Alleen dat we met dit... Uh, kijk, als je bedenkt van wat wil de lezer nou eigenlijk weten... en wat is ons doel geweest, is dat we de lezer eigenlijk uh, meer wilden laten weten... over wie die kardinalen überhaupt zijn. Nou, als je dan gaat nadenken, een artikel met 115 biografieën van, uh, van al die... Uh, of 15 informatiestukjes van die uh, van die kardinalen. Nou, dat gaat niemand lezen natuurlijk. Um, en uh, uiteindelijk met wat we nu hebben gemaakt, hebben mensen toch gemiddeld de vijf minuten op die pagina gezeten, uh, wat best wel lang is voor een website. Uh, en hebben ze gemiddeld tien keer nog op zo'n pauze doorgeklikt en hebben echt enorm veel mensen gestemd via ja. Twitter en Facebook. Uh, dus uiteindelijk is die inhoud juist wel heel sterk overgekomen door de vorm. Ja. Ja, dus dat is dus eigenlijk de perfecte verhouding in dit geval. En, en dat is opgevallen bij The Guardian, want het is niet voor niks dat ze je aantrekken. Uh, dus verloren ja. voor Nederland voorlopig even? Of, of zijn er ook al grote Nederlandse kranten die uh, contact met je hebben gezocht? Uh, ja, nou op zich wel. Niet hele concrete plannen. Maar uh, ik heb wel wat contact ja, uh, met Nederlandse nieuwsorganisaties. Maar ook gewoon met individuelen. Uh, journalisten en mensen die daarmee bezig zijn. Uh, dus ja, het, is nu, het, het, het loopt nog wel een beetje achter als je kijkt naar The naar Guardian en bijvoorbeeld New York Times. Uh, dat is ook wel logisch. Ik bedoel, ze hebben ook met mindere budgetten te maken. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar NEC of zo, die doen ook wel hele interessante dingen. En ik uh, denk dat die de komende jaren ook nog wel meer van dat soort uh, uh, innovaties ja. gaan uh, Jij ja. blijft daar voorlopig in Londen. We wensen je veel succes bij The Guardian. Daan Loutor, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Het VPRO-programma Tegenlicht is weer eens in de prijzen gevallen. Het is dit keer een speciale prijs voor de prestigieuze Prix italia in Turijn. De aflevering Groen Goud van Rob van Hattem won een prijs... die wordt toegekend aan een tv-programma over duurzaamheid... op het gebied van voeding en natuur. In die aflevering Groen Goud volgt het VPRO-programma-ecoloog John Liu... die zich al meer dan 15 jaar inzet om woestijnen te vergroenen... en de biodiversiteit te herstellen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag... De Beatles. Naar blokken. Het mediaarchief. Precies tien jaar geleden probeerde SBS6 een succes te maken van het programma Sterrenbeurs. Het idee was dat je kon handelen in de populariteit van 150 bekende Nederlanders. Dat als op de aandelenmarkt. Kregen de banners veel media-aandacht, dan stegen ze in de Sterrenbeurs. Ging het even wat minder, dan zwakte ze. En werden ze dus ook minder waard. SBS6 maakte veel reclame voor Sterrenbeurs op de eigen zender. Het dak is eraf. Vanaf nu kunnen we dus gaan handelen in onze sterren. De koersen stijgen als eigen. Dat betekent dat er veel te verdienen valt. Nederland stapt massaal in Stellenbeurs. Er wordt ongelooflijk veel gehandeld via internet. Volg de laatste koersontwikkelingen elke werkdag in Show van Nederland en Show News. Hit me with the points, baby. En kijk natuurlijk dinsdag bij SBS om half negen naar Stellenbeurs. Nou, 30 september 2003 werd duidelijk dat Adam Curry wilde stoppen... als presentator van Sterrenbeurs. En een paar dagen eerder had Robert en Brink ook al aangekondigd... dat hij ermee zou kappen. De kijkcijfers vielen namelijk behoorlijk tegen. Deelnemers aan het beursspel hadden niks met het tv-programma. En toch grappig om te horen hoe de heren twee weken daarvoor... nog enthousiast aan Daphne bunskoek over dat programma vertelden. Al houden ze er wel rekening mee dat het wel eens een keer... geen succes zou kunnen worden. Ja, stel dat het de beurs op een dag gesloten wordt. Oh, okay. ik ga helemaal de mist in nee. deze vraag. Ik heb dus, een 15 jaar hebben is ja, ja, dus ja, Robert, ik heb een klein gesprekje gehad. Het schijnt dat de beurs ook gaat sluiten. Nee, we maar, zijn tot uh, half december inderdaad, en stopt het. Dat stopt ook. Oh ja, je, je zit nog. Nee, en dan gaat het door. Ik, kan, ik, kan, ik heb nog. Uh, jij moet dus dat nog doen. Maar Robert, we hebben <laughs> <niet, jij laughs> <maar> geen beurs. <laughs> <donder>. Dan, dan <laughs> moet die beurs stoppen. Nou, dat begrijp ik. Ja, als, als het natuurlijk een succes is, dan, dan is dat elke week het jaar, het jaar rond. Dat is wel de bedoeling. Wat? Nou, Uiteindelijk bleek Robert Brink helemaal gelijk te hebben. Want in december 2003 ging de stekker uit Sterrenbeurs. SBSF gaf uh, producent En de Mol de schuld van de mislukking. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Cecile Kokok, die is hoofdredacteur van de Vadergids. En Jean-Pierre Gelen is tv-recensent van de Volkshand. Hartelijk welkom, allebei. Dankjewel. Jean-Pierre jij schreef dit weekend in de Volkshand een column over nieuwsradio. Eindelijk is een keer een column over de radio. En dan is ongeveer de conclusie: de luisteraar mag niks missen, niet verveeld raken. En vooral niet afhaken. En wij, echte radioliefhebbers, lezen dan een soort karikatuur van hoe het gaat op een, op een nieuwsradiostation. Ja, het was een columnesk kolompje, uh, zal ik maar zeggen. Colompje? Uh, waar, ja, <laughs> waarin ik overigens uh, uh, uh, eigenlijk alleen maar schetste hoe uh, radio, met name in de nieuwsuren, de ochtends vroeg en aan het eind van de middag, een soort dynamiek probeerde te schetsen op een manier waarvan ik denk, ja, de, de, die dynamiek die hoeft daar helemaal niet te zijn. En dat is alleen maar bedoeld om uh, de luisteraar een beetje wakker te houden. En uit onderzoek blijkt natuurlijk, dat weet ik wel... Uh, dat jullie hier op Radio 1 uh, jaren tachtig plaatjes moeten draaien... om uh, mensen van mijn leeftijd een beetje bij die zender te houden. En wat mij betreft mag dat ook onmiddellijk weer verdwijnen. Ja. En dat probeerde ik een beetje aan de kaak te stellen. Maar, maar... ik ben een fervent luisteraar van Radio 1. Nee, maar is het, is het, het ja. punt wat je wilde maken... is dus dat er niet ruimte is voor een, een, een afgerond gesprek... of een, een lange gesprek? Ik, uh, ik, ik vind wel, met name weer in die nieuwsuren... want in die tussenuren zijn er lange gesprekken zat. Daar heb ik geen klaag over. Maar juist in die actualiteitsuren gaat het wel heel snel... over wat we straks na de reclame uh, gaan horen. En we gaan eerst nog even praten hierover... En Komt er een filemelding tussendoor of een roeiflit. Uh, dat dat buitelt over elkaar heen terwijl ik me sta te scheren. En dat hoor ik nu al uh, lange tijd. En ik dacht, laat ik dat gewoon eens een beetje parafraserend opschrijven. Dus ben je het met hem eens? Je bent een echte radioliefhebber ook. Hoor. Ja, zeker. <lacht> nou, die jaren tachtig plaatjes, die vind ik juist probleem. altijd zo leuk. Oh ja? Ja, ja maar dat is ook jouw niet. Ja, ja. Toch altijd wel lekker, even. Ja. Zeker als je ja, maar, een, beetje ja, een voelt. Ja, maar je is een nieuwszender en helaas ook sportzender maar toch geen muziekzender. Als ik, als ik de Time dit wil horen, dan zet ik een CD'tje van. De Time ja, maar dat Bandits doe jij niet op, uit jezelf nee, want de Time, Time, ik wil de Time, Bandits Time Bandits op niet opzetten. Nee, precies. Maar, maar, ja, maar, ja, nee, maar gaat hij zegt ook af en toe wel. Bekoelen, want misschien. hij zegt, dit is de opdracht, maar het, dit is allemaal voortgegaan met die sportszomer. Daar werd dus naar verhouding meer muziek gedraaid mm -hmm. op Radio 1. En, en uit allerlei onderzoeken bleek dat mensen dat heel leuk vonden. Dus we bedienen ook eigenlijk wat de luisteraars dus willen met dit punt. Maar er is veel kritiek op om, met name ook in die nieuwsblokken, muziek te doen draaien. Maar dat ja, niet... maar van, waar komt die kritiek van? De critici komt die kritiek en niet van de luisteraars, nou, dus kennelijk ook wel, ook wel. Ja, ja zeker. Maar okay. die, die zeggen ook van ja, als ik muziek wil horen, ga ik wel naar een andere zender. Ja. ja, maak er dan een Radio 2 van, zou ik zeggen. Maar jij vindt dat ja, maar... dus niet? Twee liedjes per uur. Prima, toch? Ja. Het zijn er meer, toch? Ja, dat weet ja, dat... jij, Jorgen. Hoeveel liedjes zijn dat per uur? Uh, ik, ik weet niet wat de opdracht... is. Bij ons is het maar één, maar goed, wij hebben ja, in feite maar drie kwartiertjes. Ja. Maar ik weet niet hoe het in het Radio 1-journaal e is. Ik weet wel dat het vanaf 1 januari is het streef drie platen per uur. Kijk, daar heb je het al. Dat is heel weinig, hoor. Zes <lacht> minuten, acht minuten. Je, toch, hebt er, je hebt er niet zo'n probleem mee? Nee, ik heb er niet zo'n probleem mee. Oké, okay, nou dan uh, onderbreken we dit forum nu even voor... Uh... <lacht> Tot straks na <naar> het reclame. <lacht> Tot straks naar het uh, NOS-journaal dit is Radio 1. E. Het laatste nieuws, hier is Dorald Megert. De Turkse premier Erdogan heeft politieke hervormingen aangekondigd... waarmee minderheden als Koerden meer rechten krijgen. Erdogan wil de kiesdrempel van 10% verlagen. Daarmee wordt het makkelijker voor Koerdische en andere kleine partijen... om een zetel in het parlement te krijgen. En ook wordt het toegestaan om in andere talen dan het Turks campagne te voeren. Man van 27 uit Eindhoven is vanochtend opgepakt... voor de beschieting van advocaat Marcel Senders... bij zijn huis in Waalderen. Gebeurde eerder dit jaar. De advocaat zat in zijn auto toen iemand op een fiets op hem schoot. Waarom is nog altijd onduidelijk. Senders werd niet geraakt. Daarna werd wel brand gesticht op zijn kantoor. Hij is zelf verdachte in een onderzoek naar fraude. Buitenlandse bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar voor twee keer zoveel geïnvesteerd als in de eerste helft vorig jaar. De investeringen hadden een waarde van ruim 800 miljoen euro. Ze leverden ruim 4300 banen op, zegt minister Kamp. Volgens hem is de stijging te danken aan lobbywerk van de overheid. En paus Johannes Paulus II wordt volgend jaar op 27 april heilig verklaard. Dat heeft de huidige paus bekendgemaakt. Johannes Paulus was paus van 1978 tot aan zijn overlijden. In 2005 was dat. De vorige paus, Benedictus, had hem in 2011 al zalig verklaard. Dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Cecile Koekhoek van de Varagids... en Jean-Pierre Gele, tv-resensent voor de Volkskrant. Tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht... is dus vrijdagavond die vertoning van de documentaire Fiever... verstoord door leden van een motorclub die in die film voorkomen. Klein stukje even uit die documentaire... met een korte voice-over van RTV Rijnmond. Fiever volgt de oprichting van een Antilliaanse Black Blackjack. U hoort een lid die zichzelf Kleine noemt. Maar uh, ja, die relatie met de motor is net de mannetje met zijn hand... Dus uh, uh, ja, het blijft hele speciale, een hele speciale plek qua gevoelens voor mij in mijn, uh, ja, in mijn leven. Nou ja, die film is dus niet vertoond en zond nog twee keer in het programma... en ook daar is die uitgehaald. Cecil, dus wat je ervan? Ik vraag me af of de regisseur uh, niet heeft gemerkt dat er strubbelingen waren... en dat er misschien wel actie gevoerd zou worden door die bendeleden. Ik, dat moet in het proces uh, naar boven zijn gekomen, ja. denk ik. Nou ja, het of, maakproces. Ja, ja zo'n maakproces duurt natuurlijk wel een tijdje. Dus het kan natuurlijk zijn dat ze daarna ruzie hebben gekregen. Want dat is het verhaal, geloof ik, een beetje. Hè, dat mm -hmm. die motor ben intussen is opgesplitst in, in kleinere clubjes. Ja, ze waren tegen de voorzitter uh, in opstand maar gekomen. Ze willen, dus en wilden ze we ze daar willen daar niet meer met die man, man in, in beeld. dat begrijp ik wel. Maar dan nog vind ik dat je als. Of tenminste, dat zou ik denken. Dat je als maker daar bovenop moet zitten. En moet weten wat de stand van zaken is voordat de film in première gaat. Dus als je al je materiaal denkt te hebben. Dat je in ieder geval nog met ze afspreken. Jongens, als er nog ontwikkelingen zijn, wel me. Nou even ja, zo. het zou kunnen dat ze, nou ja, dat ze nog wel contact heeft met die motorbendes. Ja. Maar dan even naar dat moment toe, mm -hmm. want dan is er dus een première van zo'n film aangekondigd. En dan komen daar ineens een paar van die jongens aan en die zeggen: van, Nou, dat gaat dus niet gebeuren hier. Ja, nou, ik zou ook best bang zijn van die motorjongens, denk <lacht> ik. Kijk, hier weer klinkt de echo van het en van Dorf ja, moment. Ja, met de precies. De ja. Angels, ik denk hè? dat iedereen daar snel aan dacht. In de uh, ja, en ik denk ook dat uh, iedereen, en dus ook mensen van, die in de media werken... nogal snel onder de indruk zijn ja, van deze zwaarbebaarden en uh, leren jongens. Uh, ik vind desondanks, ik sta niet in voor mijn eigen lafheid hoor, maar ik vind desondanks dat het filmfestival wel wat slappe knietjes toont door onmiddellijk ook die première af te gelasten. Op de site was ook helemaal niks meer te vinden over deze film. Het is helemaal verdwenen overal. Ja, uh, ja, we weten uiteindelijk niet zo gek veel uh, over de werkelijke redenen. Ik zou denken, ja, die première die wordt bijgewoond door, laten we zeggen, 100 à 200 man, dus zo 150 zag ik, zou dat in ja, de zaal. Ja. Ja. Nou, zo openbaar is dat dus nog niet. Volgens mij had hij op dat festival best gedraaid kunnen worden. En als je de gezichten wilt blurren... wat de bedoeling schijnt te zijn van sommige mensen, dan kan dat nog prima als die ja. te zijner tijd wordt uitgezonden. Ik, ik vond het in dat statement van Kees van der Wel nog opvallend: dat hij zei, ja, die jongens hebben die film zelf ook nog niet gezien. Terwijl ik, ik zou als maker, denk ik, hem toch in eerste instantie laten uh, Wel, zien dus, ook even aan, die, ja. aan die club. Ja. Zo van nou vinden jullie het eigenlijk ja. geslaagd ja. of niet? Ja. Ik nou zou, ja, voor als maker is dat ook vaak veilig. Als je een verhaal hebt geschreven en je laat het nog even lezen, ja, dan weet je in ieder geval dat je daar geen uh, problemen krijgt. Kun je goede afspraken over maken. Dus Ik zou tegen de wel. jongens gezegd hebben, kom vanavond gezellig kijken. En als je er problemen ja. mee hebt na afloop, meld het ons. Dan gaan we alsnog even kijken nadat we hem echt aan het grote publiek ja. gaan tonen. Om, omdat het ook maar zo'n beperkte uh, presentatie is. Jij refereerde aan uh, Barend van Dobby. Ik denk dat heel veel mensen daar al midden ja, aan het ging af... om de Hells Angels. Hè? Ja, een precies. Andere band, een andere club. Dus. Uh, die kreeg in 2000 bezoek dus van leden van de Hells Angels... toen ze die een criminele organisatie hadden genoemd. We hebben nog een heel klein stukje terug kunnen vinden. Dat wij ook in dit programma allerlei verdachtmakingen over hun... Uh, uiten En zeggen daarbij, corrigeer dat bij deze. Frits, wat ja. is jouw nieuws? <laughs> dat heb ik hier, hier voor de camera mijn excuses daarvoor moest maken bij deze. Ja. Waarbij uh, we moeten niet vergeten dat Van Dorp daar met een blauw al. zat. Precies, he, dat... want die was in de kleedkamer al opgezocht, uh, begreep ik. Uh, ja, Cecil, iedereen was toen nogal verontwaardigd. En die zei, ja, Barend en Dorp hebben hun hoofd gebogen voor de terreur van de Hells mm -hmm. Angels. Uh, maar dat is, wat Jean-Pierre ook al zei... natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan... als die man ineens in je nek aan te hijgen. Ja, dat denk ik ook. Maar ik vraag me af... hoe grote dreiging nou werkelijk was vrijdag. Want uh, een woordvoerder van de politie had het over een storm in een glas water. Dus het viel volgens mij ook allemaal nogal mee. Dus in die zin niet te vergelijken met uh, de... Nee, baden, dat de denk ik actie? niet. Nee. Nou, uh, er was wel uh, al iemand bedreigd, begreep ik, uh, van Kees van der Wel, een, een, een dag eerder. Dus je kunt je ook voorstellen dat ze daar nou ja, op hadden kunnen anticiperen. Ja, het begrip bedreigen wordt tegenwoordig wel heel snel gehanteerd, vind ik altijd. Hoor, met nou, nou ja, die maar was, op, die was, er was gezegd van ga je doodschieten. Dat, oh ja, dat is oh, nogal wat. Ja. <laughs> ja, vooruit. ja, dan nog moet je natuurlijk allemaal even afwachten hoe serieus dat is. Ik zou eerlijk gezegd de politie hebben ingeschakeld en die première gewoon desnoods onder bewaking hebben laten doorgaan. En wat ik net ook al zei, uh, had die jongens uitgenodigd... om ze mm. het eerst eens even te laten bekijken. Had, had de stad Utrecht dat, want daar wordt dat filmfestival gehouden... dat we het moeten faciliteren om, de, om dan gewoon... dat van de burgemeester te zeggen... nou, deze zaal, en dan gaan we het gewoon doen. Uh, ja, ik weet niet hoeveel tijd daarvoor was. Ik weet niet, de, de, zat er, was het een dag eerder dat de eerste bedreiging kwam? Ja, dat, dat ja, met, begrijp ik ja, wel, ja. Ja, dan zou je toch in principe nog wel actie hebben moeten kunnen ja. ondernemen. maar. We nou, ja, hebben gehoord dat, dat RTV Rijnmond nu uh, na gaat denken of ze eventueel stappen gaan uh, nemen tegen die uh, motorclub. Um, ja, nou ja, moet, moet je dat eigenlijk uit principe altijd doen, vind jij? Als er zoiets gebeurt? Ja, vind ik Aangifte wel. Aangifte doen? Ja, ja zeker. Ja, als je, je bedreigd voelt. Dan, dan kun je nog discussiëren over de mate van bedreiging. Maar als je die bedreiging hebt gevoeld, dan moet je daar een uh, zaak van maken. Ja. Iets heel anders, tot verbijsting van de buitenwacht... zette AZ gisteren zijn markante trainer Gert-Jan Verbeek op straat. Uh, op een ingelaste persconferentie sprak technisch directeur Ernest Stewart... van een verstoorde verhouding tussen Verbeek en uh, met name ook de spelersgroep. En dat na de winst op uh, PSV, notabene, de koploper 2-1. Cecil, jij was ook verbaasd, neem ik aan. Ik was heel verbaasd, zeker, ja. Want? Nou, net van PSV gewonnen. En ik wist niet dat er zoveel strubbelingen waren met uh, Verbeek. Ja, we weten allemaal een beetje, tenminste die de sport volgen... en, en het voetbal ook een beetje wat voor type Gertjan Verbeek is. Het is ook niet de eerste keer dat hij tegen dit soort dingen aanloopt. Um, maar desondanks, het ging daar aardig goed, toch, in ja, maar wat ik zo goed vond aan uh, Verbeek is dat hij zelf ook zei... ja, ik ben nou eenmaal zo, ik ben een sterke persoonlijkheid... en als je daar niet mee kunt uh, omgaan, nou ja, dan is het einde verhaal. En als je het wel ziet zitten, dan uh, ga je met me verder. En daardoor uh, liet hij alle kritiek van zich afgeleiden. Het werkte heel goed, mensen namen het voor hem op... Zelfs die vraag van Jan Mulder, uh, daar ging ja. niet, hij uh, niet op in. Dus is heel handig gespeeld van Verbeek. Ja. En toch ook wel stoer dat hij daar gewoon zat. Want ja. veel trainers zullen op zo'n moment denken ja. van nou, ja. uh, bekijk het maar. Ja. ik Ja, is een uh, heel goed verhaal. Ja, ja, zo ben ik. En uh, je doet het er maar mee en anders niet. Sampje, jij kreeg allemaal alerts van uh, er is groot nieuws in de sportwereld. Ja, dat is dankzij die overigens echt heel fraaie NOS-app. Uh, op je tablet en je telefoon. Uh, die hebben de afgelopen week wel vier alerts gegeven. En dat ging goddom allemaal over sport. <lacht> <lacht> en dat ging dus ook over Verbeek. Uh, ik, moet, ik mis een sportgen, dat is geloof ik inmiddels wel duidelijk. Uh, dus mij ontgaat het belang Maar sport is wat jouw sowieso geen nieuws ofzo, of zo? Uh... Nou, uh, eerlijk gezegd, als uh, dit een banketbakkersbedrijf uh, had betroffen... waar de directeur kennelijk wat onder vuur ligt... of wat moeilijk ligt bij uh, de rest van zijn personeel... dan komt dat niet in de krant, nee. Leuk. Uh, ik denk dat het heel goed mogelijk is... dat die man intern al uh, een tijdje lastig lag. Ik, begreep, ik vermaak mij dan weer wel... met de details van dit soort berichtgeving. Ja. In mijn eigen krant las ik... dat de spelers liever een dag voor de wedstrijd... rondo's aten en niet zo scherp trainen. Ik dat denk heet. dat hij gewoon te hard was in zijn training... Ja, en dat die jongetjes hard, ja. daar niet zoveel zin in hadden. Ja, maar ja, wat zegt dat? Wat, wat uh, Is dat erg... Mij lijkt het. Uh, helemaal jij geen schat wel dat die voetballers niet uh, heel hard willen trainen uh, voor een wedstrijd. Nou ja, kijk, uh, jij zei net zelf: uh, goh, wat gek, want ze hadden net een paar wedstrijden gewonnen. Dat suggereert al een heel rechtstreeks en logisch verband tussen een trainer of een coach. En de prestaties de komende dagen. Ik denk dat bij elke sport ook vaak een grote mate van geluk en toeval een rol speelt. Nee, dat is, is wel, wel zo. Maar het is opvallend om op dit moment een trainer te ontslaan. Dat, dat gebeurt doorgaans atypische. niet in de voetbal. Ja, ja wat, wat ja. is daar atypisch aan de man? Lag nou, vermoedelijk nou, dat al lang geleden. Omdat nooit tijd. gebeurt, is het atypisch. Oh, ja. Meestal <laughs> gebeurt het als een wedstrijd verloren ja, wordt of man Die lag intern kennelijk al een tijd onder vuur. Ja, nou ja, dat vraag ik me ook af hoeveel bedrijf. spelers er al 3,5 jaar onder Verbeek trainen. Want er zullen er ook een hele hoop zijn die pas ja. een jaartje met hem uh, werken. Ja, ja. Jij schrijft een, een sportcolumn ook in de Vaardag mm -hmm. elke week. Uh, die was natuurlijk al af hè, voor deze week. Ja, helaas. Want dan zou het Verbeek's hier wel over gaan. Dat is een dankbaar onderwerp. Nou, dat is lastig. Want uh, mijn deadline is zo vroeg dat ik altijd een beetje achter de feiten aanloop. En uh, lastig, het is lastig om uh, met de actualiteit te spelen. Ja. Heb jij nog wel gekeken gisteravond toevallig Studio Voetbal? Ik een... moet bekennen dat ik dat wel eens oversla. Maar ja. ik ga het vanmiddag als ik weer in mijn kantoortje zit... film ja, me op dat Gert-Jan van Beek in een interviewtje met Studio Sport... denk ik, een trainingsjackie droeg van Holland Sport. Kijk aan. Niets is toeval. Huh? Nee. <laughs> nou ja, bij de NOS zijn ze volgens mij wel blij. Want hij is nu weer beschikbaar als, als analist. Hè? Dan kan hij dat gaan doen. Ja. Natuurlijk. Ja. Um, de reiziger is beter af zonder de Vier. Uit een analyse op de voorpagina van de Volkshand blijkt dat er een oude, maar zeer aantrekkelijke variant uit de mottenballen gehaald kan worden. En als je dat verhaal dus leest, dan, dan lijkt het eigenlijk dat dit. Nou ja, het heeft wat gekost, maar dat dit echt de, de meest briljante oplossing is. Eh, ja. Namelijk dat het hele verhaal met die 4 niet doorgaat. Cecile, wat vond je ervan toen je dat las? Nou, ik dacht al die moeite voor niks. Hadden we tien jaar geleden of vijftien uh, jaar geleden al kunnen besluiten om het zo aan te pakken. Het plan behelst dat de HSL-lijn en een paar bestaande intercity's in het, in het vizier komen. Die treinen doen maar een paar minuutjes langer over het traject Amsterdam-Rotterdam. En uh, kent verder alleen maar voordelen. Nou, je denkt ja, dat die paar het... minuten is het in het ene nieuwsbericht... Uh, nou ja, een paar minuten in het andere nieuwsbericht wordt gewoon gesproken... over twintig minuten tot een half uur. Ja. Dus... Maar je denkt toch, als je dat leest, dat kan toch niet waar zijn? Nee, dat dacht ik inderdaad ja. ook. En dus... Maar ik vrees dat het wel waar is. Ja, ik vrees ook dat het wel waar is. Zo gaat het heel vaak in Nederland met grote bouwprojecten... Met elk groot project, dat wordt altijd miljoenen duurder... en de afloop blijft het ook nog eens mislukt. Ja. Maar goed, de, de NS heeft dus of een hele goede uh, communicatieafdeling... want het staat voor op de Volkskrant. Uh, Alexander Pleiter, uh, lector journalistiek, die zegt... hoe kan dat dat zo'n stuk op de voorpagina komt? Heb jij een idee over. Uh, want wat is hier nou ja, de suggestie bijna, achter dat het rechtstreeks een soort... is ingestoken door de NS. Dat bijna een soort advertentie van de spoorwegen is. <laughs> <laughs> nou, maar, maar dat weig ik te geloven. Zo werkt dat helemaal niet bij de volkskrant. En zeker niet bij deze verslaggever. Wij hebben natuurlijk tegenwoordig vaker dan voorheen analyses. In plaats van puur het nieuwsbericht. Naar aanleiding van sommige kwesties. En dit verhaal komt op mij heel geloofwaardig over. Ik zelf woon in Den Haag. Ik heb het van het begin af aan heel vervelend gevonden... dat in de nieuwe plannen Den Haag werd geschrapt als tussenstation En dat wordt weer hersteld. Nou, ik vind dat verbetering. En heel bestuurlijk Den Haag en ook andere inwoners... zullen dat met mij eens zijn. En ik heb dat eigenlijk steeds gedacht. Dus ik snap heel goed waarom de hier de goede punten nog eens even ja. belicht worden? Want die Alexander Pleiten vraagt zich af: is dit branded content? Dus uh, ja, dat zal toch dat oh, zal de volks, al, nee, dat Kom zal volgens zich niet verleden. Maar wat, wat Nou, maar, ik, ik las hem ook wel zo, hoor, als een advertentie. Ik Dacht: nou, goh, jee, nou, ze komen er goed vanaf. Ja, dat ja, idee. Ja, wel een onzin dat als je ze een aantal positieve punten op een rijtje zet, dat dat dan meteen uh, branded content zou moeten heten. Hmm. Dat, dat, ja ja, nee, als ik er ook maar één spoortje aanwijs voor had, zou ik het ook zeggen. Maar ja. dat is me niet gelukt in dit geval. Wat, wat had er wel op de voorpagina moeten staan vandaag, vind jij, Cecil? gert Verbeek natuurlijk. <lacht> nou, die stond volgens mij wel met een fotootje <lacht> ja. op, die, op die krant ook. <lacht> uh, nou, god, lastige vraag. Ik heb zo niet even de inhoud van de kranten. Uh, het was een komen. slappe een slap ja, weekend, het, qua ja, ja. dat is toevallig ook nog eens zo. He? Dus die Verbeek, dat, dat kon ook nog wel aan de ene kant weer dat daar uh, zo mee... Uh, nou opgeroet. ja, ik ben ervan overtuigd dat uh, die nieuwsalert die ik hierover kreeg... er ook mee te maken had dat er verder weinig te melden was. Ja, ja zo is dat soms ja. in de wereld van over, nieuws. Over die motorzaak, uh, daar hebben we natuurlijk wel wat, wat dingen gehoord en gelezen... maar dat, eigenlijk viel dat nog best mee. Heel de, de, de enorme... weinig. Uh, nou, het stond vandaag wel een uh, stukje in de Volkskrant ook. Ja, in een verslagje over het hele filmweekend ja. in Utrecht. Ja, dat is het even meegenomen. Uh, mij viel toch bij die zaak wel op hoe weinig wij over die hele kwestie te weten kregen. Ja. Misschien dat betrokkenen er ook helemaal niet zo graag over willen nou, praten. En die filmmaker, maar... de regisseur, wordt heel erg uh, beschermd, heb ik het ja. idee. Ja. Haar naam is één keer gevallen, ergens, ver weg. Maar uh, ja. daar wordt helemaal niet over gesproken. Terwijl zij toch hier echt wel een mening over zou moeten hebben, denk ik. Nou, dan moeten we daar vandaag op Radio 1 eens achteraan achteraf een ja. ja. maken. En ja. anders we ja. het ja. mogelijk vanavond in een van de. Even in een mat In een van de. Ja, nou, waarschijnlijk wel. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, hartelijk dank dat jullie hier waren voor het uh, Mediaforum. Cecile Koekoek en Jean-Pierre Gele. En dan nu. <laughs> Muziek. Ja, ja. Maar, dit is, nee, maar er moet wel even Ik iets bij zijn. Nee, nee, dit nee. is het uh, nieuwe Simple album. Nee, het nieuwe album van Jovanka is uit. Jovanka oh. kan me mee een potje breken. Het album heet Satellite Love. Daarvan, I Will Wait. I know he will call me. If I wait long enough. And I know he will find me. If I stay right here, now the days feel longer than they ever felt before. And time goes slower than it ever did before. But I'll wait, I will wait patiently. Oh, I know he'll be looking And here's where I'm gonna be Surely he will reach me If I lay low Cause I know there's so much going down It's not a time yet I'd rather wait and be too late. Somebody's gotta believe in time. And even if I try, I can't be nowhere else. He's the first and the last. come around and around and around and around and around. Falling. It'll come around and around and around and around and around. And around. Hallo CD voor deze week. Satellite Love, het nieuwe album dus van Joe Vanka, daarvan I Will Wait. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz en de eerste kandidaat komt uit Maarsen, is 63 jaar en heet Cor Willemsen. Hartelijk welkom. Huisman hè? Ja, huisman. Ja. Ja, ja. Ik ben wat eerder uit het uh, arbeidsproces gestapt. En wat stond er vandaag op het programma voor de, voor de huisman Willemsen? Nou, op uh, maandag is dat het wasdag, hè? Toch wel? Ja, maar dat hebben we dus nu maar overgeslagen. Ook ik was zeg maar die staat nu te draaien... en dan intussen nee. even, even goede score neerzetten in die nieuwsquiz. Um, nou, de eerste score moet worden neergezet. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Op het vakantieadres is de vakantiesfeer vaak ver te zoeken. Hotelkamers werden afgesloten. Het is wel heel triest. Ja, het is wel triest. Hè? Voor het personeel, voor de ja, chauffeurs. Wij gaan al zeven jaar met Owad. Het is om. wel op het traantje gepikt. Een extra zuur is dat deze man van ver kwam. Dat is een huwelijksreis. Ja, als je daar naar uitkijkt. valt het tegen dan. De nationale nieuwsquiz. Uiteindelijk kwam het goed. Het failliete Owad maakt deels een doorstart. Het kan verder alleen maar meevallen. Ja, twee onderdelen van die failliete reisorganisatie, de OAT Groep... die hebben een doorstart gemaakt. Vraag 1, het gaat om het busbedrijf en welk ander onderdeel? Uh, die verzorgen de culturele reizen van OAT. En hoe heet die club? SCR. Dit is weer zoiets van de klok en de klepel. Hmm. Want die cultuurvakanties, dat klopt, maar het is SRC. Ja. En de jury uh, schudt het wijs hoofd al. Ja, maar... Oh, er wordt overleg, begrijp ik. Nou, oh, uh, kijk dan, dat horen we zo. Of die goed gekeurd uh, gaat worden. De OAT-tak voor cultuurvakanties gaat terug naar de oprichter... die het in 2002 aan OAT verkocht. Vraag 2. Welke vakbond heeft een platform opgericht voor medewerkers van OAT? Uh... Dat weet ik niet. Dat vakbond de Unie. Vraag 3. daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Het zal een gedenkwaardig moment zijn geweest... in het leven van de telefonisten van het Witte Huis. Ik, ik, ik ben de nieuwe telefoniste. Hallo. De Iraanse president aan de telefoon. Uh, ja, ik ben hier net als morgen voor het eerst begonnen. Vraag 3. de Iraanse president Rouhani en de Amerikaanse president Obama... die hebben afgelopen weekend met elkaar gebeld. Van waaruit belde Rouhani? Van waaruit belde Rouhani? Uh, vanuit zijn hotel. Nee, dat is niet goed. Hij belde vanuit een taxi. Hij was onderweg naar het vliegveld in New York toen hij Obama belde. Mm -hmm. Obama verontschuldigde zich nog bij Rouhani over het drukke verkeer in New York. Vraag 4. Hoeveel jaar is het geleden dat de presidenten van Iran en de Verenigde Staten direct contact met elkaar hebben gehad? Dat is 1996. Hoeveel jaar is dat geleden? Dat is 17 jaar geleden. Dat is niet goed, dat is 34 jaar geleden staat hier. Telefoongesprek kwam Rouhani op kritiek in Iran te staan. Bij aankomst in Teheran werd hij bekogeld met schoenen en eieren. Vraag 5, opnieuw een geluidsfragment. Wie is dit die hier aan het woord is? Ja, ik ben de eerste die hem twee keer wint. Ja. Uh, dus op na de zeven zou ik zeggen, dat is mijn streven. Zoals Slims Armstrong zeven keer de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen. Wie is deze man? Mathieu van der Poel? Dat is niet goed. Het is uh, Wim Helsen, Vlaams cabaretier... ...won gisteren een prestigieuze prijs... ...en dat is vraag 6. Welke prijs won die, Wim Helsen? De... ...moeilijk uit te spreken... ...de Plavourie prijs Kent <laughs> nee. Ken je die sketch niet van Tone Hermans? Van nee. De Polivinario, de Kroet? Nee, nee, nee. Nou ja, daar is hij naar genoemd. De Polivinario. Dat is uh, de tweede keer dat Wim Helsen die prijs trouwens won. We gaan naar de laatste vraag. Vier punten te verdienen nog. Gaat over aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. De helm kan vanaf nu weer vaker op. Stop. Gertjan van Beek. Hij zegt Gert-Jan van Beek. Voor drie punten, ik speel de bal waarschijnlijk door naar een vriend. Voor twee, ondanks de punten tegen PSV, moet ik gaan. En voor één punt gisteren werd ik op staande voet ontslagen door AZ. Inderdaad, Gert-Jan Verbeek. Hij is uh, verwoed motorrijder. Motorrijder, ja. Davidson. En uh, zijn goede vriend Alex Pastoor, die wordt nu genoemd. Die werd eerder ontslagen bij NEC als uh, zijn opvolger bij AZ. En ik zeg er nog even bij dat vraag 1 is goed gerekend... omdat we vroegen naar welk onderdeel. En het antwoord uh, over die culturele reizen was dus goed. De combinatie van letters was niet helemaal goed. Maar de jury heeft vandaag een, uh, ja, een ruimhartige dag. We komen daarmee op 5. Daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel 2... Van de cris ik ben een hartstikke om ons te stelling. Dat is voor een normaal mensen nauwelijks dus te bevatten. Ja, politiek vind ik dit een hypocriete onzindiscussie. Die mensen zijn boos om niks. In stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Want je wordt er heel erg rustig van en kalm. Vandaag luidt de stelling: Het is goed dat werknemers salaris inleveren om het bedrijf te redden. 4% van de werknemers, uh, van de werkgevers moet ik zeggen, heeft dit jaar het personeel gevraagd om salaris in te leveren. Dat staat in een onderzoek van adviesbureau Berenschot en Salarisverwerker ADP. Het is goed dat werknemers salaris inleveren om het bedrijf te redden. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070 70 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl. En u kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Terug bij Cor Willemsen. 63 jaar uit Maarsen Vijf dus. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu... De serie vragen daarvoor hebben 90 seconden de tijd... zoveel mogelijk goed beantwoorden. En als u het echt niet weet, zegt u pas. Maar wel nadat ik de vraag heb gesteld. De nationale nieuwsbeest. Wat is de naam van de hoogwaardigheidsbekleder... die gisteren het Anne Frankhuis bezocht? PRS. Goed, naast de PVV blijft welke andere oppositiepartij vandaag weg... bij de begrotingsgesprekken met Dijsselbloem? SP. Goed, hoe heet de atleet die in Berlijn... een nieuw wereldrecord op de marathon liep? Pas. Kipzang. Deze september was de natste september sinds welk jaar... 2001. Goed, welk elektronicabedrijf schrapt 15.000 banen? Siemens. Ook goed, wat werd gisteren in Duitsland van een viaduct voor de auto van een Nederlandse automobilist gegooid? Pas. Boomstam. Een vliegtuig van welke vliegmaatschappij maakte gisteren een harde landing op het vliegveld van Rome? Alitalia. Goed, de tweede man van welke Griekse partij heeft zichzelf gisteren aangegeven? Gouden Dageraad. Goed, wie won gisteren in Florence het WK Wielrennen voor mannen? De Costa. Rui Costa. Ja, Nou goed, verbeterd. In welk Groningsdorp werd gisteren een lichte aardbeving gevoeld? Pas. Gasthuizen. De dierenbescherming wil dat er een eind komt aan het afschieten van welk soort dieren? Wilde katten. Dat is goed. In welk land hebben gisteren duizenden mensen geprotesteerd voor het aftreden van de president? Pas. Taiwan. Wie heeft zich vanwege blessures afgemeld voor het WK Turnen? Wammens. Dat is goed, een geestelijke man... Geestelijke, van welk land zei dat autorijden schadelijk is voor de eierstokken? Saudi-Arabië. Dat is goed, welk merk is het bekendste merk van de hele wereld? Apple. Ook goed, op Curaçao was afgelopen zaterdag weinig animo... voor de eerste editie van welk feest? Gay Goed, in Israël is een man uit welk land opgepakt... voor verdenking van spionage voor Iran? Pas. Ik kwam uit België deze man. 5 um, hadden we in deel 1, maal 12 nu is 60 in totaal. Ja. Vandaag in ieder geval de beste. Morgen. <laughs> ja, nou, ja, daar moeten we gewoon afwachten. Dus ik geef mee de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Gaat mee naar Maartsen en dan maar afwachten inderdaad. Ja, oké. Okay. Leuk om mee Hallo. te hebben mogen spelen. Graag gedaan. En u, een goede reis terug naar, naar het prachtige Maartsen. Wij melden ons zometeen terug. Gaan we weer praten met een ondernemer die handelt met het buitenland... en daar succes mee heeft.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 Meer service, meer zekerheid. Dankzij onze klanten zijn we geworden wie we nu zijn. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleiden. Ontdek ons op na.nl. Sport, korfballer Loek de Ruiter gaat voor 100 miljoen euro naar KDB 71. U hoort de voorzitter. Met die bedragen tegenwoordig in dit internationale korfbal... is 100 miljoen voor Loek eigenlijk gewoon een koopje...